Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Komende zomer krijgen ongeveer 10 Oekraïense piloten een F-16 training. Dat zei commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim op tv bij op 1. Later zullen meer Oekraïnse piloten worden getraind, maar eerst moet volgens Eigelsheim worden bekeken hoe het gaat. Nederland is samen met Denemarken verantwoordelijk voor de F-16 trainingen. Een leider van de kapiteelbestorming is veroordeeld tot 18 jaar cel. De zwaarste straf die tot nu toe is opgelegd voor de bestorming in januari 2021. Het gaat om Stuart Rhodes, de oprichter van de ultranationalistische burgermilitie Oathkeepers. De rechter noemde hem een gevaar voor het land. In Californië heeft een man 33 jaar lang onterecht in de gevangenis gezeten. De 55-jarige Daniel Saldana werd in 1990 veroordeeld voor poging tot moord. Al in 2017 verklaarde een andere veroordeelde in de zaak dat Saldana er niets mee te maken had. Maar pas dit jaar kwam justitie in actie. Saldana is nu vrijgelaten. In Zaandam heeft brand gewoed bij een verpleeghuis. Er stonden tuinmeubelen in brand en er kwam veel rook naar binnen. Daarom werden aan het eind van de avond 30 à 40 bewoners geëvacueerd. De brand was snel geblust, wel moest het gebouw toen nog worden geventileerd. Twee medewerkers die rook hadden ingeademd zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De veerboot tussen Maasluis en Rozenburg is gistermiddag plotseling gestopt met varen. De exploitant heeft faillissement aangevraagd en stopte er per direct mee tot ontzetting van de reizigers. Die werden uiteindelijk met bussen en door de lokale roeivereniging naar de overkant gebracht. Volgens de provincie komt er snel een noodveerdienst tussen Maasluis en Rozenburg. Het weer, de dag begint koud met minima van lokaal 4 graden. Door de zon warmt het snel op. Vanmiddag is het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Wet nu de nacht. ZFM. ZFM zandvoort, volgen. Zelfs 106.9 FM. ZIE.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 Het gaat zoals het gaat mm -hmm. Toch wil ik zo graag weten Hoe het is als jij weer voor staat Jij en ik nog één keer samen Tegen weten weten in. Niet om lang te laten duren Niet omdat ik je gemin ik weer te voelen hoe het was toen het begon. En misschien het woord te vinden dat ik toen niet zeggen kon. Oh, ik wil zo graag weten, nee te laat, hoe ik me zal voelen als jij in eens voor bestaat. Wanneer die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 Ik Game of kiss and tell. The implications, how you knew so well. Kom Kom kijk naar de stars baby Je ja, wil jij en mij, maar ik heb geen tijd Ik ben op zoek en dat elke dag Je houdt van mij je uit, En die shit in dezelfde nacht. Wij al back en hem is sneakers Zij is echt mijn type. Ik weet hoe ze proeft en zij proeft lekker Ga niet liggen Zij zet snus en ik rook cash. We hadden ruzie, zijn weer cool Ik heb dingen noemen, chest kan ik zeggen hoe oh, ik me voel Want ik wil niet verliefd zijn Dan raak ik niets mee Ik hey schat, ik wil niet meer verliefd zijn ik ben een heldig waschespiep aan, ik heb kan beetje een kandisaan, een ladka die is aan, ik heb een schootje naar mijn maat, Ben heb een kandisaan, ik heb een kandisaan, ik heb een kandisaan, ik heb een Hey, ik wil niet verliezen, maar we oh, all. Yeah, je love, ik ben beschadigd, paranoia, ik voel alles oh, nog oh, in mijn hart, dit voelt diep, ik wil weg. Toch voelt het perfect? jij niet in je tabelklap, is jij weer al mijn tijd? schat, ik weet die liefde die ik geef hoeft niet perfect. Zolang het echt is, de sympathie hoe die staat in één serie. Voor mijn Netflix, neem het hash mee. Ik voel van één op baai, ik kan match, this maar heb genoeg van al die hardbreaks, breaks. Eet schat, ik wil niet meer verliezen. Als ik ben was geen spierpijn Zij zegt BG kan lief zijn Hoe laat kan je hier zijn Zij zegt schatje neem je ars mee Ben baat of moet maat neem Niet voor de zove kade Roep kijk naar de stars baby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 Maak ze naambaar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. CFM 24 uur per dag. Hete zomerhits. I know all of this. Tickle them blood and in love with my friend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 He sees his music, he loves his music